5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Proces Mladic opgeschort vanwege fout aanklagers. Tweetal opgepakt voor giflozing in Bommelerwaard. En zakenkabinet Griekenland geïnstalleerd. Het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic is door een procedurefout van de aanklagers voor onbepaalde tijd geschorst. Rechtbankvoorzitter Ori van het Joegoslavië-tribunaal heeft dat vanmiddag besloten... omdat de aanklagers een groot aantal processtukken te laat hebben overhandigd aan de verdediging. De advocaten van Mladic hebben gevraagd om uitstel van een half jaar om zich voor te kunnen bereiden. Rechters van het tribunaal hebben nog niet bepaald wanneer het proces hervat kan worden. Ze komen zo spoedig mogelijk met een besluit. De eerste getuigen zou worden gehoord op 29 mei, maar dat gaat nu niet door. Laat staat voor het Tribunaal in Den Haag terecht... voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Twee mannen uit Zaltbommel zijn opgepakt op verdenking... van het vervuilen van slootwater in de Bommelerwaard. Ze zouden een bestrijdingsmiddel illegaal hebben geloost. De mannen werken bij een bedrijf in Zaltbommel... dat het middel gebruikt om schimmels te bestrijden. Het waterschap is samen met de politie wekenlang op zoek geweest... naar de veroorzaker van de ernstige vervuiling van het water... Drinkwaterbedrijf Dunea haalt water uit de Bommelerwaard... voor 1,2 miljoen mensen in Zuid-Holland. Het water is in elk geval van begin maart tot eind april vervuild. Het waterschap nam allerlei maatregelen om te voorkomen... dat Dunea verontreinigd water zou binnenhalen. Zo werden schotten in de sloten geplaatst... en werd water tijdelijk opgevangen in leegstaande bassins.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 Spanje heeft met staatsobligaties 2,5 miljard euro opgehaald... waarvoor het land zoals verwacht een hoge rente moet betalen. Spaanse rente is fors gestegen onder meer zorgen over de bankensector in het land... en een mogelijk Grieks faillissement. Het geld werd binnengehaald met drie leningen. De rente lag tussen 4,4 en 5,1 procent. Dat is fors hoger dan de rente die Spanje eerder dit jaar moest betalen. Verschil met Duitse staatsleningen, die als veiligste belegging worden gezien, is groot. Rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar daalde vandaag tot 1,42 procent. Een record. De Iraanse president Ahmadinejad is naar eigen zeggen niet welkom op de Olympische Spelen in Londen. Hij wil de Iraanse sporters steunen, maar volgens hem heeft Groot-Brittannië problemen met zijn aanwezigheid. Vermoedelijk kan Ahmadinejad geen visum krijgen omdat de Britse ambassade in Teheran sinds vorig jaar is gesloten. Dat gebeurde na een bestorming van de ambassade door militante studenten. Als reactie op het sluiten van de ambassade riep Iran zijn diplomaten uit Groot-Brittannië terug. Tot nu toe hebben zo'n 50 Iraanse atleten zich gekwalificeerd voor de Spelen. Het zijn onder andere worstelaars, tafeltennissers en gewichtheffers. In de strijd om een plek in de eredivisie... heeft VVV Venlo met 2-1 gewonnen bij Helmond Sport. De winnende doelpunt werd drie minuten voor tijd gemaakt door Holla. In de andere wedstrijd speelde FC Den Bosch en Willem II gelijk. In Den Bosch bleef het 0-0. Zondag zijn de returnwedstrijden en die zijn beslissend. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of zeven. Morgen meer bewolking en in de middag en avond enkele buien... voor maximaal rond 17 graden. In het weekend wordt het ongeveer 20 graden... maar dan neemt wel de kans op regen en onweersbuien toe.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedemiddag, het is zes minuten over vijf. We houden u natuurlijk op de hoogte van de wedstrijd RKC-Vitesse. Ruim een half uur bezig. Nu is het nog steeds 1-0 voor Vitesse. En we praten zo over een klein schiereiland... dat tussen de Spaanse en Britse Codien in komt te staan. Lang was het politiek ondenkbaar dat er ook maar iets zou veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. En toch gebeurde het drie weken geleden bij het akkoord dat werd gesloten door de vijf partijen. De details daarvan zijn inmiddels bekend. Dus mooi eh, voor ons om eens de balans op te maken wat dat betekent in de praktijk. Dat doen we met Johan Konijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. En hier in studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Konijn, wat zijn wat u betreft de belangrijkste maatregelen die huizenbezitters, maar ook de starters aangaan? De maatregelen hebben we met name betrekking op starters. Starters uh, zullen van nu af aan verplicht worden om af te lossen. Uh, vanaf het begin tot het eind. En ze zullen minder geld kunnen lenen wanneer ze een woning uh, gaan uh, kopen. Dat zijn de starters. Nou, die ja. kunnen met die kennis op weg naar de makelaars. En die hebben we inmiddels ook gevraagd wat het concreet betekent voor hun klanten. Tom van der Bunt is NVM-makelaar in Ede in Gelderland. Eigenlijk... Uh... Ben ik van mening dat we nog niet zo heel veel duidelijkheid hebben? We weten één ding zeker. Vanaf 1 januari. zullen de hypotheken die afgesloten gaan worden. niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Als je niet aflost, tenminste. En voor de rest betekent eigenlijk nog maar een stukje onzekerheid. Het is alleen maar voor 2013. Dus wat betekent het daarna? De makelaars hebben lang in koor gezegd: wij willen duidelijkheid. Nu kun je zeggen: er is een beetje duidelijkheid. Maar ja. u legt de nadruk dan op het woord beetje. Klopt, uh, een huis kopen doe je niet voor een jaar, een huis kopen je voor een langere periode. Een hypotheek sluit je af voor 30 jaar in dit land. En uh, als ik vandaag een hypotheek afsluit wil ik graag zeker weten dat ik hem over de komende 30 jaar kan blijven betalen. En ik vind het een beetje mager om te zeggen van over nou, 2013 weet ik zeker dat ik het kan betalen. U heeft natuurlijk geen idee, want vandaag hemelvaartsdag, een rare dag, kantoor dicht. Tja, morgen gaat u het merken, maar u weet het eigenlijk al een beetje hè, hoe mensen gaan reageren. Ja, klopt. Uh, vandaag een vrije dag. Dus uh, in Ede is het op dit moment erg rustig. Dus uh, geen klanten over de vloer. Maar ik denk niet dat uh, dit uh, akkoord wat er nu ligt... ertoe uh, zal leiden dat uh, morgen alle voordeuren bij de makelaarskantoren eruit gelopen worden. Nee, dat gevoel heb ik niet. Wat mist u vooral? Uh, wat ik vooral mis, is uh, wat wij gaan doen met de starters. Ja, die starters. Daar is al heel veel over gezegd de afgelopen jaren. Die hebben het moeilijk. Er was hoop dat daar iets aan gedaan zou worden. Maar als ik uw woorden zo proef dan is de starter nog harder aan de beurt dan in het recente verleden. Ja, wij zien op het ogenblik dat een starter eigenlijk helemaal niet te financieren is. Dus uh, we, we raken die hele groep kwijt. En als we daar niet aan gaan werken... betekent dat we gewoon ons hele fundament onder de woningmarkt weghalen. Was het in het verleden zo dat we de starter eigenlijk alles wilden gaan lenen... zeggen we nu van joh, je mag eigenlijk maximaal vier keer je bruto jaarsalaris gaan lenen... Nou, een gemiddelde starter zit rond de 20.000 euro inkomen. Dus die kan 80.000 euro financieren. Ja, uh, ik weet niet hoe uh, het er nu plaats is... maar in Ede hebben wij bitter weinig huizen te koop voor 80.000 euro. Dus uh, er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden... met het feit dat in die starten vaak progressie zit in het inkomen... Uh, mogelijkheden zitten dat daar nog extra uh, hypotheek op gezet kan worden. Maar dat is voorbij. U weet het, wat is het goedkoopste huis in Ede op dit moment? Als we over een appartement praten, dan praten we net boven de 100.000 euro. En dan heb je een appartementje van pakken weet 55 vierkante meter uit de jaren 50, uh, vier verdiepingen hoog, zoals de meesten wel kennen. Een van de maatregelen, die zag u natuurlijk aankomen. Nieuwe hypotheken mogen niet hoger zijn dan de waarde van het huis. Dat is realistisch, toch? Ja, zeker weten. We hebben dat jarenlang eh, zeg maar min of meer verdoezeld. De banken zeiden van, joh, wil je niet een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken? Zullen we dat er niet gelijk bij mee financieren? En je werd eigenlijk overdonden door die mogelijkheden en deed dat ook. En voor die mensen is, het, is de huidige markt uh, compleet rampzalig. Het is natuurlijk geen maatregel die helpt om een markt in beweging te krijgen. Nee, beslist niet. In deze situatie waar je nu in feite in zit... zie je dat het dus allerlei soort hapsnap uh, ja, zeg maar, maatregelen zijn die we nu gaan nemen. Die in ieder geval niet helpen om de woningmarkt structureel naar een ander niveau te brengen. De gevolgen van het vijf akkoord voor de woningmarkt in drie woorden? Te snel te weinig. Dat is wat anders dan too little too late. Ja, ja, maar en, niet veel beter, hè? Maar niet veel beter. Wat mij betreft is het ongeveer hetzelfde. Dat zei uh, Tom van de Bunt, makelaar in Ede. Louis Dekker was bij hem. Uh, meneer Konijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit Amsterdam. Hapsnap, zei hij, te snel, te weinig. Da kunt u zich daarin vinden? Ja, en ook eenzijdig. Uh, het richt zich vooral op de starters. Uh, terwijl we het daarvan moeten hebben op de woningmarkt. Ja, Wat is het idee daarachter, denkt u? Uh, misschien politiek onvermogen om echt uh, door te pakken op de hervorming. Dit is, dit is denk ik ook een tussenstand. Dit is niet de hervorming waar we op hebben zitten wachten. En uh, het feit dat vooral de starters getroffen worden door deze maatregel... dat zij van de Bunt ook, is, uh, is niet goed voor de woningmarkt. En, en stel, uh, laten we even wat situaties doorlopen... Hè? want er zitten natuurlijk nu allemaal mensen te luisteren die huizen hebben. Stel, je hebt al een hypotheek en je wil graag verhuizen. Verandert er dan niets door dit akkoord? Dat is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk zal het zo zijn... dat als je meer hypotheek neemt, dus je gaat naar een duurdere woning... dat dan het meerdere moet worden afgelost. En dat je dus... Uh, dus de extra hypotheek neemt. De extra je neemt. hypotheek. Dat daarvoor de nieuwe maatregelen zullen gelden. En dat voor de bestaande hypotheek de bestaande regelingen gelden. En die worden dus niet, uh, niet veranderd. Oké, okay, dan is volgende situatie met de bestaande hypotheek. Mijn rentevaste periode, ik, mijn hypothese, loopt over twee jaar af. Moet ik me dan zorgen maken? Niet als gevolg van deze maatregelen. Ik schat in dat uh, uh, het ook mogelijk zal zijn... om eventueel naar een andere bank over te stappen, als je dat zou willen. En verder ben je erg afhankelijk van wat dan de rente zal zijn bij... Het oversluiten van de hypotheek, dit ja. akkoord, maakt geen verschil. Nee. Ja, en U zei al, vooral de starters worden hier dus doorgeraakt. Want het ja. wordt voor hen moeilijker om een huis te kopen. En dat brengt de woningmarkt niet in beweging. Er zijn ook wel opties over tafel gegaan, in ieder geval van tevoren. Van laten we het aflossen stimuleren van mensen die nu al een hypotheek hebben. Wat is de reden, denkt u, dat daar niks over is afgesproken? onduidelijk, Terwijl daar juist net de oplossing ligt. Want het is misschien goed om even te bespreken... wat nu het achterliggende probleem is op de woningmarkt. Het achterliggende probleem is... dat de banken met een te grote hypotheekschuld zitten. Die een te zware last voor hen vormt. En je ziet dat vele banken het transformeren zijn wat betreft de hypotheekverstrekking. Ja, en dat was eerst geen probleem... maar er zijn nu nieuwe regels afgesproken precies. in Europa... en nu is het wel een probleem, de hypotheeklast. Probleem, precies, dat is wel een probleem voor de banken. Daar heeft de Nederlandse Bank ook uitvoerig voor gewaarschuwd. En je ziet veel banken dat ze zeer terughoudend zijn... met de hypotheekverstrekking. En de, en de enige manier om daar wat aan te doen... is dat over de hele linie er meer wordt al worden afgelost. Dus dat bewoners in een koopwoning langzaam zeker hun hypotheek terugbrengen. En dat geeft de banken weer ruimte. En dat zou je fiscaal kunnen stimuleren, maar dat is niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. En dat is ook de hervorming waarop het doelt, als u zegt... Het is, dit is een tussenstap, de echte hervorming moet nog komen. Of Wat ja. moet daar precies voor gebeuren? De echte hervorming die zal moeten inhouden... dat het niet weer fiscaal wordt beloond... om een zo hoog mogelijke hypotheek te hebben. Dat is op dit moment het geval. Je wordt fiscaal beloond door de aftrek als je hypotheek maximaal is. Dat remt het aflossingsgedrag... En dat zou moeten veranderen, dat mensen meer gestimuleerd worden om af te lossen. En als je nou kijkt naar deze halve maatregel, hè, laten we het zo even noemen. Uh, wat is dan het gevolg voor de huizenprijzen, denkt u, dit jaar? Ik denk dat de huizenprijzen onder druk blijven staan. Want, uh, en dat, dat betekent dalen? Dalen, zeker. Dat verwacht ik wel. Uh, omdat je het van de starters moet hebben. En uh, Die starters die worden nu afgeremd door deze maatregelen. En het probleem van de banken wordt niet opgelost. Dus het is uh, te weinig. En dat uh, was het hapsnap te snel en te weinig. Precies. Zoals, uh, ja, precies. Ton, ton, van ton van de, punt, de punt. die gaat morgen weer aan het werk. Maar die gaat geen fijne dag en volgende week ook geen fijne week tegemoet. Want het nee. gaat helemaal niks veranderen. Nee. Als ik naar u luister. Kijk, misschien goed om het totale pakket. Er is wel één positief bericht uh, ah. te, te, te melden. Dat is dat de overdragsbelasting op 2% blijft staan. Ja. Dus ja. Bij, bij de aankoop van een huis precies. levert precies. dat weer een voordeel op. Exact. Goed. Johan Konijn, dank dat wij deze maatregelen met u konden doornemen. De laatste twee minuten van de eerste helft tussen RKC en Vitesse zijn ingegaan. Het is nog steeds 0-1 voor Vitesse. Ronald van der Geer. Dat is nog altijd de stand. En het publiek is al op weg naar de snack en de drank. Oftewel, deze wedstrijd is nog niet zodanig boeiend dat men het eten en drinken vergeet. En dat klopt ook eigenlijk wel. Want Vitesse heeft na 22 minuten de 1-0 gemaakt via verdediger Callas. Heeft zich daarna wel wat teruggetrokken en gezegd, nou ja, RKC, kom maar. En voetballer, gaat het bij RKC ook helemaal niet zo slecht. Tot het dan uiteindelijk in de buurt van het Zassel gebied van Vitesse komt. Dan wordt er structureel een verkeerde keuze gemaakt. En dat is Koren op de molen van Vitesse dat er dan razendsnel probeert uit te komen. Met die snelle spits. Bonny met Hofs die als een soort verbindingsspeler werkt. En met Chanturia die aan de linkerkant meteen enige regelmaat gezocht wordt. Gelukkig voor RKC is ook Vitesse niet al te zorgvuldig als het eenmaal op de helft van de tegenstander is. Maar meer bal bezit dus voor RKC. Maar verder dan een afzwaaier eigenlijk van Martina is men niet gekomen. Nu misschien met maar weer de verkeerde keuze gemaakt. Als ten voordeel op de rand van het strasselgebied in de as van het veld... één man uitspeelt, dan moet schieten. Maar besluit om nog een man uit te spelen. Ja, dat is er één te veel. En loopt ook deze aanval van RKC weer spark. We gaan richting de rust. Nog een halve minuut. Het is 1-0 voor Vitesse. Klanten en personeel van een supermarkt in Groningen... overmeester en overvaller. U hoort zo het verhaal van één van die klanten. En er is uh, geen verkeersinformatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. De Spaanse koningin Sofia heeft een bezoek aan de Britse koningin afgezegd. Dat heeft te maken met een conflict tussen beide landen over Gibraltar. Het kleine Schiereiland bij Spanje dat nog altijd Brits is. Tot de ergernis van de Spanjaarden komen daar allerlei Britse royals op bezoek dit jaar. Correspondent Rob Zoutberg in Madrid. Rob, en is dat nou voor koningin Sofia dan een reden om een koninklijk bezoek aan Londen af te zeggen? Ja. Dit is gewoon een van de vele conflicten die Spanje en Groot-Brittannië al over Gibraltar uitvechten. Hè? Een rots die sinds 1713, uh, dan gaan we weer terug, hè, verdrag van Utrecht, in Engelse handen is. En de aanleiding is nu uh, dat men boos is een bezoek van Prins Edwards aan uh, dat stukje rots daar in het zuiden van Spanje begin volgende maand juni. Maar let wel, Lucella, er speelt op de achtergrond nog iets anders. Een conflict over visgronden rond een halve mijl voor de kust van diezelfde rots. De Spanjaarden die vissen daar op dit moment, maar er is nu oneenigheid ontstaan over van wie dat stukje zee daar voor de kust eigenlijk is. Nou, dat staat jammer genoeg dan weer niet in het verdrag van Utrecht, maar het resultaat is wel weer hetzelfde, een flinke ruzie. En daar hebben ze ongetwijfeld in Londen een heel eigen blik op. Correspondent Arjen van der Horst Arjen, uh, is het uh, Britse establishment in Rep en Roer? Nee, dat valt wel mee. Geen felle reacties hier in de media of uh, uit de politiek. Uh, die lijken er uh, niet echt een gigantische rel van te willen maken. Hooguit uh, ja, wordt het gezien als een snap, een kleinering. En uh, je ziet ook dat uh, Buckingham Palace er vrij stoïcijns onder blijft. Zoals gebruikelijk reageren ze niet op dit soort uh, zaken. Het Koninklijk Huis heeft ook geen zin, natuurlijk, deze diplomatieke ruzie op te zoeken, Want zo werd het toch wel gezien: een botsing tussen regeringen en niet een conflict. Tussen de twee koningshuizen. Uh, Sophia is net als Elizabeth een achter, achter, achterkleindochter van Queen Victoria. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat ze verre familieleden zijn. En doorgaans zijn er goede banden tussen het huis van Windsor en het huis van Bourbon. Dan zijn er genoeg families waar ze anders over denken dan. In dit geval, Prins Edwards, zoals Rob zei, die gaat naar uh, Gibraltar op bezoek. Er gaan meer leden van het Brits koningshuis. Waarom gaan die op dit moment zo massaal naar het Schiereiland? Ja, dat heeft te maken met het uh, diamanten jubileum van de queen. Uh, 60 jaar zit ze op de troon en de Windsor's zijn dit jaar met een grand tour bezig. Uh, leden van het koninklijk huis bezoeken alle landen van de Britse gemeente best... waar de koningin nog staatshoofd is. En alle kruimels, de overblijfselen van dat eens zo grote Britse wereldrijk. En Gibraltar ja, is daar dus een onderdeeltje van... Uh, het bezoek van Sofia, zoals het oorspronkelijk gepland was... had overigens ook te maken met dat diamantenjubileum. Morgen vindt een wel hele koninklijke lunch plaats op Windsor Castle... Alle regerende monarchen uit de hele wereld zijn uitgenodigd. Onze eigen koningin Beatrix is er ook bij. Misschien zelfs de keizer van Japan, wat heel bijzonder zou zijn. Maar ja, Sofia, koningin Sofia moet dit feest dus missen. Rob Zoutberg in Madrid. Rob, Spanje heeft natuurlijk enorme uitdagingen op economisch gebied. Dan vraag je je af, moeten ze zich nou echt hier mee bezighouden? Ja, misschien moet je het omdraaien. Het, het leidt de zaak wel een beetje af. Meteen dat gezegd hebben, het raakt hier gewoon een gevoelige snaar, een uiterst gevoelige snaar. Arjen die zegt, uh, we horen er eigenlijk niks over in, in Engeland. Hè, er wordt niet over gesproken. Maar hier is dezezelfde kwestie: is gewoon voorpagina nieuws. Het wordt inderdaad ook gewoon hoog opgenomen. En toch dan Arjen van der Horst in Londen 2012. Spanje en Groot-Brittannië werken natuurlijk samen op allerlei vlakken. Hoe is het mogelijk dat zo'n stukje rots, want daar spreken we toch over met Gibraltar, nog steeds voor zulke diplomatieke spanningen kan zorgen? Ja, dat hoort toch bij de katers van een uh, voormalig wereldrijk. In zekere zin is deze situatie te vergelijken met de Falklandeilanden. Net zoals de Falklands is Gibraltar onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Maar, net zoals de Falklands is het ook autonoom. En de Britse regering hanteert een eenvoudig principe. Uh, de, de inwoners beschikken over hun eigen lot. Willen ze Brits blijven, dan zullen ze Brits blijven. Nou, er zijn al twee keer, uh, een, een, is er al twee keer een referendum gehouden op Gibraltar over deze kwestie. Twee keer hebben de inwoners gezegd... wij willen bij het Verenigd Koninkrijk blijven. Maar ja, dat zorgt dan wel weer voor diplomatieke spanningen met Spanje. En zolang de bevolking van Gibraltar Brits wil blijven... Ja, is daar ook geen oplossing in zicht. Ja, en de, de koningin gaat dus niet, Rob. Hè, die gaat niet op bezoek. Hebben ze nog andere middelen in gedachten? Boycott of zo? Nou ja, het is al aan de gang. Uh, sinds gisteren zijn er opnieuw grenscontroles ingesteld tussen Spanje en het, en het stukje rots. Waardoor uh, opnieuw daar mensen uren in de rij moeten staan, willen ze uh, toegang krijgen tot Gibraltar. En nog iets, uh, dat weten we ook sinds vandaag. Schepen van de Guardia Civil die gaan nu mee met die Spaanse vissers... om daar dan toch voor die kust van Gibraltar uh, uh, hun netten uh, uit te gooien. Nou goed, de politie daar dus op volle zee grenscontroles... Dit is Europa 2012. Vertelt door Rob Zoutberg vanuit Madrid en Arjen van der Horst vanuit Londen. Dan gaan we naar het voetbal. Een streekderby vanmiddag met een hoge inzet. Wie gaat er naar de eredivisie? FC Den Bosch of Willem II uit Tilburg? Het is nog niet beslist, want het werd 0-0 vanmiddag in de Vliert in Den Bosch. Zondag het vervolg. Een sportieve wedstrijd, ondanks de concurrentie tussen de twee Brabantse steden. In ieder geval een mooie voetbalmiddag in Den Bosch, zag Theo Verbrugge. De zon schijnt boven de Vliert gedurende de hele wedstrijd, uitverkocht. Niemand kan zich herinneren wanneer de Vliert uh, voorheen nog eens een keer zo uitverkocht was. Perfect, was leuk, spannend. Ja, eerst was heel saai. Ja, het was uh, echt een derby hè? Zit het er nog in voor FC de Bosch? Zeker, zeker. Ja, waarom ben je zo zeker? Uit hè, Europese regels hè. Elk doep het, uh, moet hun twee maken. Mooi. Ja, Mooi, 0-0. Ja, ja, nou, het lijkt ja. mij niks. Vlees ja, we, we, vis. Hebben, we hebben nog alle kansen, we hebben nog alle kans. Is dat natuurlijk, zo? Het is gewoon spannend. Ja. Het is beren spannend. Dus uh, het zou fantastisch zijn als we weer in de Eredivisie komen. Ze zeggen ook wel Den Bosch met 3 miljoen een begroting. Wat zoeken ze in de Eredivisie? Ja, dat weet ik niet. Het is de vorige keer natuurlijk ook een beetje fout gegaan. Hè? We zijn gepromoveerd en daarna, hup, de begroting omhoog. Er zit nu een verstandig bestuur, dus dat komt vast goed. Ja? Ja. En Willem II, zou die thuis horen in de Eredivisie? Ze hebben een begroting van 8 miljoen, iets meer. Ik ben gewoon voor Den Bosch. Dus als ik nu moet kiezen, Den Bosch. Prima wedstrijd, He? Heel goed, spannend, zelfde scenario, hè? Hoezo zelfde scenario? Ja, net als tegen de graafschap. Ja. Uit, uit gelijk spelen en dan win je toch nog. Ja. Niet verkeerd, 0-0. Druk ligt bij Willem 2 weer nu. Er waren twee spelers van FC Den Bosch die volgend jaar bij Willem 2 gaan voetballen. Die wilden niet meespelen, vonden ze moeilijk. Hoefden dus ook niet van de trainers zaten op de tribune. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, is lastig. Zeg als ze meedoen, zeker kees van Buren is een verdediger. Als hij een fout maakt, dan, dan wordt hij afgebrand. Ja, met, met Peter is precies hetzelfde natuurlijk. Voor hetzelfde geld maak je een doelpunt en dan, dan word je in een Willem II bij je nieuwe club je afgebrand. Ja, maar ik zou zeggen, je wordt nu betaald door FC Den Bosch, daar voetbal je ook voor. Nee, dat klopt. Maar ja, ze spreken over twijfels. Ze hadden het moeilijk. Ze willen 100% of 120% moet je voetballen. Nou ja, ze spelen niet met 100%. Dus ja, dan zit je op de bank. Ik vond het super. Ja? Ja, helemaal geweldig. Echt waar. Wat vond u geweldig en super? Ja, de spanning, want ik ga eigenlijk nooit mee. En thuis, uh, ja, dan hoef je niet te klappen en hier klap je mee. <laughs> het stadion was eigenlijk bij ieders weten nog nooit uitverkocht. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat het uitverkocht is geweest. Dus dit was de eerste keer en uh, ja, super gaaf. ik ben echt helemaal trots op de jongens dat ze het zover hebben geschopt. En uh, ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Ja, we hebben niks te verliezen. En ook al is het maar voor een jaar, zou ik het super vinden als we het halen. En uh, ja, we zullen zien. We kunnen voor een verrassing zorgen. Dus uh. we gaan er ook een hoop weg van de bossen. Dus we hopen dat er veel leuke terugkomen waar we iets aan hebben. Ja, maar we moeten het financieel wel op orde houden. Dus dan maar uh, financieel goed en misschien iets minder team erin. Dus moeten we niet weer in de problemen komen. Als je zo ver bent, ja, dan wil je toch alleen maar winnen. Het is ook wel een prachtige dag voor voetbal. Ja, de zon ja. schijnt, iedereen ja. is vrij, iedereen is vrolijk. Zowel ja. Willem II als FC Den Bosch. Het is, het is een streekderby, maar mm. ik geloof niet dat er een hele grote rivaliteit is mm. he, wat dat betreft. De krant van afgelopen maandag die had bovenstaan burenruzie. En dat, vond ik, dat vond ik echt niet kunnen. Dan denk ik, ja, dan zet je al een bepaalde trend. Het is een strijd, maar het is geen ruzie. Hoe gaan jullie zondag kijken? En waar? In het stadion van Willem II, hè? Kaartje? Ja, we hebben al een kaartje, dus wij gaan er naartoe. Jullie ook? Ja, absoluut. Dat wil je niet missen. Heel veel plezier. Dank je wel. Nou, ik voorspel je, Lucelle, het wordt gewoon Willem II, hoor. De stoere kerels uit Tilburg. Die gaan het redden. Promotie de Iredivisie. Ik hoor hier bevooroordeeld iemand. Toen uh, John Mix gisteren in Groningen boodschappen aan het doen was... belandde hij plotseling in een gewapende overval. De overvaller had een vuurwapen bij zich... en werd door klanten en personeel van de supermarkt overmeesterd. John, John Mix was daar ook bij betrokken. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, dat maak je ook niet elke dag mee. Nee, gelukkig niet. Het is geen uh, dagelijkse bezigheid om uh, mensen uh, een uh, overval te doen verhinderen. Dat werkt veel de situatie en ik ben erg blij dat het uh, is afgelopen zoals het is gegaan. Dat snap dat ik, want... Wat gebeurde er? Even voor negen kwam er iemand binnengestormd met een bivouacbuts op. Uh, deze man uh, kwam de winkel binnen op zijn fiets. En liet de fiets vallen. Bedreigde acute medewerker met een vuurwapen. Nam deze medewerker mee naar achteren. kwam even later terug van achteren. en rende langs ons. Uh, ik liet hem in eerste instantie struikelen. Een andere klant uh, pakte hem vast. En, uh, uh, en vervolgens zijn we met vier mannen opgedoken. En uh, er was uh, een, kors, uh, een vrij korte worsteling. En tijdens de worsteling uh, uh, is een vuurwapen afgepakt bij mij. Ja, want hoe deed u dat? Wist u hoe dat, uh, hoe dat veilig kon? Nou, uh, ik run een internetbedrijf uh, uh, ter promotie van uh, vechtsporter en ringsporter. En we hebben onlangs een uh, uh, uh, DVD gemaakt over uh, persoonlijke veiligheid en ontwapening van uh, mensen. Maar uh, ik maakte erg veel fouten tijdens de montage. En die scène van het ontwapenen van iemand met een vuurwapen... die heb ik denk ik wel vijftig uh, keer gezien. Dus u dacht, dat kan, ik, uh, dat kan ik wel even nadoen? Nou, nee, dat dacht ik niet. Maar het was eigenlijk de enige optie die ik wist. Uh, en en wat, is dan, wat is dan de speciale handeling wat je moet doen? Nou, dat je eerst de duim wegpakt. Als je iemand vastpakt bij de duim, dan is hij uh, uh, vrij makkelijk uh, te sturen. En, uh. Als je de duim wegpakt, kun je het vuurwapen afpakken. En, uh, en gelukkig pakt het goed uit. Ja, en moet je nog iets met de arm doen? Nee, er waren al uh, andere mensen uh, druk mee. Dus dat had uh, in dit geval weinig, uh, weinig zin. Was u nu bang, meneer Mick, dat de overvaller zou schieten? Ja en nee. Kijk, uh, als je de actie inzet, moet je hem afmaken. En uh, uh, op dat moment maak je de keuze. Uh, als je hem niet afmaakt, dan is de kans dat hij gaat schieten veel groter. En maakt u die keuze bewust? Uh, grotendeels bewust. Emotioneel werd het eerst gevoerd door een stuk boosheid. Dat ik echt zoiets en zeker, uh, met het oog op de overvallen van de laatste tijd. Van nou, dit gaat uh, echt te ver. Dus, uh, ik vind zo'n zo grote asociale handelingen naar medewerkers uh, en, uh, en klanten toe. Ja, maar dan denk je achteraf natuurlijk. Dat is dapper van u, meneer Mick. Ja, precies. Ergens, ergens denk je ook, eens een beetje dom. Iemand die met een vuurwapen binnenkomt? Het is enigszins uh, onderdacht. Dat ben ik absoluut met u eens. En gelukkig heeft het... Uh, uh, uh, goed uitgepakt. En heeft u nog iets gehoord van de supermarkt achteraf? Uh, ik heb vanochtend nog even kort gesproken met de eigenaar. En we zullen later nog even weer uh, telefonisch contact hebben erover. Want ze zijn wel dankbaar, denk ik. Dat uh, neem ik aan. Ja, ja okay. dat neem ik aan. Nou, misschien een keer gratis winkelen, maar dat is natuurlijk ontzettend Nederlands <laughs> he, om dat te denken. Ja, dat zijn eigen woorden, Doe geen <laughs> uitspraak. Nee, dat snap ik meneer Mix. Nou, uh, Het is spannend een mix verhaal. Met een N. Met een N. Met een N. En dan, dan zeg ik tegen. Gewoon niks. De... Oudewes, niks. Gewoon niks. Al. Nou, u heeft in ieder geval niet niks gedaan. Excuses, dat wij niks zeiden. We nemen dus zelf even een Ja, um. Ik weet niet hoe het moet. <laughs> en wij wensen u een rustige avond toe. Dat zou erg fijn zijn. Het was okay. een uh, aparte dag vandaag. Snap ik. Echt druk. Jo, dag. Oké, hartelijk dank voor het interview. Jo, dag. Dag, dag.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 Duitse minister van Financiën Schäuble wil dat de voorzitter van de Europese Commissie rechtstreeks door de burgers wordt gekozen. Wat hem betreft kan dat al in 2014, tegelijk met de verkiezingen voor het Europees Parlement. Schäuble zei het in Aken nadat hij de Karelsprijs in ontvangst had genomen. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die zich sterk maakt voor Europa en de Europese eenwording.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 De bewolking wordt wat dikker, maar het is wel droog. Dat blijft het ook vanavond en vannacht. Er zijn ook nog wat opklaringen tussendoor en de temperatuur. daalt uiteindelijk vannacht tot een graad of 7. Dan wordt het morgen 15 graden in het Noord-Holland... en 18 in het oosten en zuidoosten van het land. Er is af en toe wat zon, maar er zijn toch ook vrij veel wolkenvelden. En als de bewolking lager in de atmosfeer even wat dunner is... dan hebben we nog altijd die wolkensluiers over. Sowieso kan er wat lichte regen vallen in de loop van de dag. Een enkele bui. Het is wat vochtig. Het voelt in ieder geval niet koud aan. Dan zaterdag nog wat hogere temperaturen. Klein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 Vijf over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NMS Radio 1-journaal op deze donderdag. Deze Haam Hemelvaartdag. Er wordt gevoetbald. De tweede helft is begonnen. RKC Vitesse. Zo steeds 0-1 voor Vitesse. Straks meer. Het is uh, maar voor een maandje. Toch werd vandaag het nieuwe Griekse parlement geïnstalleerd. En dat gebeurde op een dag dat uh, heel de wereld bezorgd kijkt naar de Griekse bankensector. Want steeds meer mensen nemen daar hun spaargeld op en verbergen de eurobiljetten op zolder. Vier banken naast elkaar en voor het trapje van een van de banken Citybank, zit een jongetje zijn valse lied te zingen. En daar krijgt hij ook af en toe nog een euro voor. En achter hem staat een grote, forse, wat oudere, beetje boos kijkende Griekse vrouw die de bank ingaat. En voordat ze naar binnen gaat, wil ze wel zeggen dat in dit soort tijden de Grieken steeds meer geld van de bank gaan halen. Niet al het geld... Maar als een crisis dreigt, bijvoorbeeld nu de problemen met de regering... Ja, dan halen ze er wel geld vanaf, om in ieder geval maar geld te hebben. Ja. Deze jonge vrouw geeft aan dat zij geen vertrouwen heeft in de regering... geen vertrouwen heeft in de banken, maar wat moet je dan? De salaris moet toch ergens op worden overgemaakt... en dat moet dan maar bij deze banken gebeuren. En dan haalt ze er af en toe eens wat geld vanaf. Ik heb geen vertrouwen, geen vertrouwen in bank, geen vertrouwen in regering. Deze jongen, 27 jaar oud, die is bij de pinautomaat bezig... niet om geld eruit te halen, maar om geld naar de bank te brengen. Hij is niet zo blij met die banken die zoveel aan de mensen verdienen. Maar hij moet wel, want hij heeft een lening afgesloten eh, om een computer te kopen. En die lening die moet hij nu terugbetalen. Alles alles met met Bij een andere bank heeft hij nog wat geld staan... Zijn ouders hebben het meer het van het geld van de bank gehaald, zegt hij. is is Thuis, gewoon thuis liggen die euro's. Hoeveel euro's precies geeft hij niet aan, maar het gaat om heel veel euro's. Die liggen gewoon thuis en mocht nou Griekenland overgaan, teruggaan naar de drachme... dan hebben ze die euro's in ieder geval en die brengen ze dan naar een buitenlandse bank. Lucas Tsoukalis is econoom en werkt bij Eliamop. Een Grieks klingendal, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Eh, op de zevende verdieping van een groot kantoorgebouw met uitzicht op de zee... en op de rest van, van, van Athene kan hij nadenken over hoe het nu met zijn land ervoor staat. En het staat er niet goed voor met die nieuwe verkiezingen die er aankomen... Het is een gevaarlijke tijd, geeft hij aan. Het is very difficult and a very dangerous. De oude politiek heeft het verloren, de conservatieven en de socialisten. So you had two parties that had lost En dan zijn uh, de Nieuw-Linkse, de Linksradicalen, zijn daar uh, voor in de plaats gekomen. En die, nou ja, hij durft het niet helemaal zo te zeggen, maar eigenlijk liggen ze de kiezers voor. I think basically they either lie to the people or partly they totally misunderstand the European and international environment and weet know what is worse you could need in Europa blijven en aan de andere kant alle afspraken die gemaakt zijn daar weer opnieuw over gaan onderhandelen because he basically tries to convince people that you can have it both ways mm -hmm. that Greece can remain in the euro area while completely rejecting the economic adjustment program de wereld en Europa moeten dus een maand wachten tot de nieuwe verkiezingen... totdat er nieuwe beslissingen genomen kunnen worden. Dat is een lange tijd, maar ja, die tijd moet er wel gewacht worden... Ondertussen verwacht hij niet dat de Grieken in die periode de banken leeg zullen gaan halen. There's been a significant reduction of deposits in uh, Greek banks over the last two and a half years. Wat hij nu ziet, dat gebeurt eigenlijk al de afgelopen twee, tweeënhalve jaar. Mensen halen wel wat geld van de bank, maar blijkbaar laten ze zich niet gek maken en houden ze de banken dus nog in stand. Because it shows that the Greeks are not so panicky as some people would like them to be. En buiten rijdt een wat oudere man rond die wel weet hoe hij de economische crisis in Griekenland kan oplossen. Hij rijdt op een scooter met daarachter op een bord. En op dat bord staat dat PASOK, de socialisten en de nieuwe democratie, de conservatieven, dat die partijen het land naar de afgrond hebben gebracht. Maar hij zegt ook dat je geen Nederlands, Frans en Duitse spullen moet kopen. En zijn oplossing is: koop gewoon Griekse waar. Dan komt alles goed. Joris van der Kerkhof vanuit Griekenland. In Waalwijk zijn RKC en Vitesse aan de tweede helft begonnen. Ronald van der Geer is daar voor ons. Ronald, ik verklap vast voor de luisteraar dat er nog steeds 0-1 is voor Vitesse. Maar je hebt natuurlijk met name gekeken naar RKC, want die moeten het nu gaan doen. Hoe zijn die uit de pauze gekomen? Nou, in van met twee nieuwe namen. Uh, twee andere mensen op het, uh, op het veld. Stans is eruit. En uh, dat gaat ook voor Mitchell Schet. Onzichtbaar aan de rechterkant. Hongaar Nemet. Die de enige goal maakte in de thuisoverwinning van RGC op Vitesse in de competitie. Hij staat nu in uh, de aanval. En ook uh, in het helftal gebracht is uh, Al Alakmak. Dat is de man die zo'n weergaloze goal maakte. Afgelopen zondag tegen FC Twente. En eigenlijk voor RGC deze wedstrijd mogelijk heeft gemaakt. Hij speelt aan uh, de linkerkant. Kan dus naar binnen komen. Heeft een aardige voorzet. Een aardige trap. Nou, kijken of... Of RKC. Nu is wat anders kan gaan voetballen in de tweede helft. Het ziet er in elk geval wat dreigender uit. RKC speelde wel aardig, vertelde ik al. Maar ja, eenmaal in de buurt van de 16 meter van Vitesse. Continu de verkeerde beslissingen. Er is een schot geweest van Standard Duits over de goal. En Alakmak, met een, ja, het was als voorzet bedoeld. Maar die bal zeilde toch vanaf de linkerkant richting de verre paal. Maar kwam uiteindelijk net op het doel van Piet Veldhuizen terecht. En nu RKC weer een bal bezit met Drost. Die de bal verovert op Chanturia. RKC zal een goal willen en moeten maken. Vitesse want hier zijn de Europese regels van kracht. En ook van die belangrijke uitgoal al gemaakt. En speelt dus wat in de afwachtende houding. RKC zal moeten komen in deze tweede helft. Gesteund door 7500 mensen hier vandaag in Waalwijk op Hemelvaart. Zag voorlopig staat Vitesse na bijna 54 minuten nog steeds met 1-0 voor. Dan meer voetbal. Bert van Marwijk, de bondscoach van Oranje, was deze week in Hoenderloo natuurlijk al een paar dagen bezig met zijn mannen. Maar het officieuze startschot voor de voorbereiding op het EK voetbal was vanmiddag in Noordwijk op Huis der Duin. De internationals verzamelden zich daar en vertrokken toen per vliegtuig naar Lausanne voor een oefenstage. Voor vertrek sprak verslaggever Bert Maalderink met Rafael van der Vaart. Heb jij ook zo het gevoel dat het nu echt gaat beginnen? Ja, tuurlijk. Ik denk dat, uh, we hebben lang genoeg gewacht. Alle competities zijn uh, bijna afgelopen. Nog een Champions League finale en dan is natuurlijk uh, het, uh, ja, het competitievoetbal afgelopen. Dus uh, ja, het wordt wel spannend weer. Is het anders dan uh, twee jaar geleden? Nou het is uiteindelijk wel... Je, je begint altijd hetzelfde. Uh, zeker nu de families gaan mee op trainingskomen, dat is toch altijd wel even relaxed. een soort... Uh, je ja, toch nog een beetje een vakantiegevoel. En uh, ja, zodra die weggaan, dan is het eigenlijk. Ja, Voor mijn gevoel is elke voorbereiding een beetje hetzelfde, moet ik zeggen. Maar ik bedoel ook een beetje. Twee jaar geleden had ik het gevoel dat mensen fantastische competities hadden gespeeld. En dat toen voorzetten bij Oranje. Hoe is dat nu eigenlijk? Ja, sommigen hebben we natuurlijk een wat minder seizoen gehad. Precies. Uh, goed. En uh, ja, dat, dat is een beetje. Zoals het voetbal is, hè. Uh, je, je kan niet altijd top zijn. Alleen. Uh, ja, op een EK weten we allemaal dat je top moet zijn, dus uh, daarvoor is deze voorbereiding ook heel belangrijk. En, uh, ja, het wordt dringen op, uh, op de posities, denk ik. Oh, je begint er zelf al over? Ja, want ik denk ik ben je voor, want dat was natuurlijk de volgende, volgende vraag, toch? Ja, had ik had daar helemaal niet in gedachten, maar zo is het natuurlijk wel, hè, want voor Marwijk zegt altijd we zijn uh, een team, niet elf mensen, maar een team. Zo moet je denken. Denk jij ook zo? Ja, dat is zeker een team, maar goed, iedereen die zal ook uh, egoïstisch uh, zat zijn om natuurlijk gewoon te willen spelen. En, uh, Belangrijk te willen zijn, alleen het is wel zaak dat als je een keer buiten de boot valt, dat je er natuurlijk niet uh, ja, je ego te veel uh, gaat opspelen. Heb je dat ook tegen jezelf gezegd? Nou ja, ik, ik, ik ben wel wat rustiger geworden in uh, <laughs> wat uh, volwassenen, dus, uh, mijn ego zal niet zo heel snel uh, opspelen. Maar voel je dat wel aankomen? Dat, aan jouw ego voel je natuurlijk aankomen. Maar ook dat we ja, weer zelden krijgen: van, is de snijder of van de vaart? En als dat niet lukt, is het dan uh, Nijns nou de Jong of van de vaart? Of stroopman of van de vaart? Dat soort gesprekken. Ja, maar dat is altijd, het is, het is nooit anders geweest. Ik, hoeveel, ik denk dat we hier, we hier al zo vaak gestaan. Het is altijd, dat is eigenlijk de eerste vraag. En uh, ja, Wat ik zeg, ik ben fit. Ik heb uh, een goed laatste deel van de competitie gehad. Ik heb bijna alles gespeeld. Dus ja, ik hoop dat ik in de voorbereiding kan laten zien uh, dat, je, dat ik er moet staan. En uh, ja, tuurlijk, je moet er eigenlijk vanaf minuut 1 staan. Dus uh, het zal een lange en goede voorbereiding moeten zijn. Het gekke is, een WK uh, heeft meer aanzien, zou je zeggen. Maar een EK is misschien nog wel moeilijker. Want als je de eerste wedstrijden kijkt en ook hoe dat dan verder gaat... dat is misschien nog wel zwaarder dan een WK in het begin. Nee, in het begin zeker. Ik denk dat uh, het zijn natuurlijk alle clichés Moeilijke pool en dan uh, gaan we door? Ja, nee. Ik bedoel, het is gewoon een geweldig, uh, geweldig toernooi. En als je in zo'n pool uh, die wedstrijden mag spelen... Ik bedoel, uh, ja, Duitsland, Portugal en ook Denemarken... wat gewoon een sterk team is. Ja, dat wordt... Wat, wat, ik denk dat het een sensatie wordt, hè toernooi. Of jullie? Ja, of wij. Ja. Ik denk dat wij een, uh, wij gaan een heel goed toernooi gespeeld hebben. Het optimisme van Rafael van der Vaart. We gaan terug naar het clubvoetbal, terug naar RKC, want Ronald van der Geer... Vitesse was slap in de tweede helft en heeft daar nu de rekening voor gepresenteerd gekregen van RKC. Gouden hand van Wisselen weer voor Ruud Brood. Want de voorzet is van Alakmak naar een corner vanaf de rechterkant. Alakmak met het linkerbeen richting de verre hoek. En met andere invaller, zet zijn hoofd er tegenaan en verrast Piet Veldhuizen. En nu moet Vitesse weer een corner toestaan aan RKC. Het is helemaal anders in de tweede helft van deze wedstrijd. Tussenstand 1-1 na 57 minuten. Zeer zuinige auto's in Rotterdam vanmiddag tijdens de Eco-Marathon. Hoeveel kilometer kun je op 1 liter benzine rijden? Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Hervormingen in de zorg, beperking van de hypotheekrenteaftrek, btw-verhoging, het zijn allemaal in het oog springende punten uit het vijfpartijenakkoord. De versoepeling van het ontslagrecht krijgt iets minder aandacht, maar dat zal ook wel degelijk verregaande gevolgen hebben. Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Want het is een forse hervorming die eraan zit te komen? Ja, absoluut. Het is een radicale breuk met het ontslagsysteem zoals we dat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog kennen. Grote woorden, waarom is het zo forst? Het is zo fors omdat we eigenlijk uh, altijd een systeem hebben gekend... dat uh, preventieve toetsing heet. Dus dat wil zeggen dat een werkgever voordat hij iemand kan ontslaan... of van de kantonrechter of van het UWV-werkbedrijf toestemming moet hebben. Dus toestemming vooraf. En we gaan nu naar een systeem waarschijnlijk van repressieve toetsing. Dus dat wil zeggen dat een werkgever... eigenlijk met een briefje een werknemer kan ontslaan. En de werknemer die het daar niet mee eens is, die mag dan zelf achteraf proberen bij de rechter zich gelijk te halen. Heel simpel vertaald, dit geeft de werkgever meer macht. Absoluut, en dit gaat er heel fors in hakken voor heel veel werknemers. Want, ja. want was het tot nu toe vaak zo dat de rechter dan of het UWV zei... nee, u mag diegene helemaal niet ontslaan? Uh, dat gebeurde niet zo heel veel. Maar je kunt zeggen, er gaat ook een soort preventieve werking uit van zo'n toets. Hè? Dus je weet als werkgever... Dat je zorgvuldig ik moet, ik moet zijn. Ik moet mijn zaak op orde hebben. Ik moet een goed personeelsbeleid voeren. Als ik dat niet doe, dan word ik bij die rechter of bij het UWV werkbedrijf meer of meer afgestraft. En ja, die prikkel, die is er nu niet meer. Dus wel een prikkel voor de werkgever om dat snel te kunnen doen zonder controle vooraf. Wat gaat dat concreet voor de werkgevers opleveren? Als je dan kijkt naar... Geld, financiën en ook meer flexibiliteit om met je bedrijf iets te kunnen gaan doen. Ja, nou het gaat voor de werkgever in ieder geval opleveren dat je dus niet door een, een lastige ontslagprocedure heen hoeft. Uh, dat is een heel belangrijk voordeel vanuit de werkgever bezien natuurlijk. Je kunt uh, nogmaals met een briefje uh, met een achtneming van de opzichttermijn uh, een, een dienstverband beëindigen. Uh, een ander belangrijk voordeel voor werkgevers in de nieuwe plannen is dat de ontslagvergoeding, zoals we die nu kennen is gebaseerd op een bepaalde formule. Nou, grofweg, er blijft nog 25 procent van die formule over. En dus als je even een heel simpel voorbeeld neemt... laten we zeggen een, een, een werknemer van, van 50 jaar, 20 jaar dienstverband... modaal inkomen, dan zou je op dit moment zo 55.000 euro ontslagvergoeding uitkomen. Nou, daar blijft straks nog een kwart, zeg maar 13.750 euro, van over... Nou, dat, scheelt, dat scheelt de werkgever dus heel veel geld. Ja, het spiegelbeeld is dat de werknemer dus heel weinig overhoudt. Ja, dat is een individueel geval. Hoe, hoe, wat is dat in, in, in het geheel dan? Wat levert dat dan op? Als je dat doorrekent naar... Nou ja, ik, ik heb dat nog niet doorgerekend. Maar je, als je weet dat we in, in Nederland toch enkele miljarden aan ontslagvergoedingen uitkeren... dan, dan loopt dat flink in de papieren. En waarom wilden deze partijen hier zo graag iets aan doen? Wat levert dit de overheid op? Nou, het is, het is meer een hervorming, zou je kunnen zeggen, als een echte bezuiniging. Hoewel er ook nog wel een stukje bezuiniging in zit, omdat werkgevers verplicht worden de eerste zes maanden van de WW-uitkering, of de WW-uitkering inderdaad, te betalen. En dat gebeurt dus niet meer uh, door de belastingbetaler. Precies, dat komt niet meer uit de grote pot, zal ik maar zeggen. Uh, maar de gedachte is dat daarmee de arbeidsmarkt ook innovatiever en, en, en een beetje losgemaakt wordt. En, en de bedoeling is dan eigenlijk dat werkgevers ook weer wat makkelijker mensen een vast contract aanbieden omdat ze weten dat, uh, dat ze afscheid nemen ook weer makkelijker komen. gaat. Ja, ja, is dat zo? Want je zou kunnen nou, zeggen, dat het is zeer ook goed vraag. nieuws voor flexwerkers bijvoorbeeld. Ja, dat is dus zeer de vraag of die gedachte opgaat. Er zijn verschillende economische onderzoeken die dat ook wel weer tegenspreken... Uh, zoals dat vaak is met onderzoeken. Zeker natuurlijk in uh, deze tijden. Ja, zeker in deze tijden. Uh, dus het, het is maar zeer de vraag of werkgevers uh, nou ineens werknemers gaan aannemen met, met die nieuwe regels. Ook als je bedenkt dat werkgevers op dit moment al uh, tot drie keer toe uh, werknemers een, een flexcontract, een contract voor bepaalde tijd kunnen geven. Dus, eigenlijk ja, als je personeel nodig hebt, kun je dat al heel flexibel aannemen. Dus ik vraag me zeer af of dat nou echt een, een hele beweging in de, in de arbeidsmarkt gaat geven. Ja, en het feit dat de werkgever zo verantwoordelijk wordt... voor die eerste zes maanden WW, maximaal in ieder geval... wat is daar de gedachte achter, behalve dat dat een bezuiniging oplevert voor de overheid? Nou, de gedachte is een beetje hetzelfde... als wat er een aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden met de ziektewet, zeg maar. Zieke werknemers die moeten, nu, die moeten tot twee jaar toe door de werkgever betaald worden... Uh, en de gedachte is dan van nou werkgevers worden dan gestimuleerd om zieke werknemers weer aan het werk te helpen. Uh, weer te reintegreren. Nou, datzelfde is nu eigenlijk de gedachte met het ontslagrecht. Als die werkgever weet dat hij de eerste zes maanden van de WW moet gaan betalen... dan zal hij wel zijn best doen om voor die werknemer een ander baantje te zoeken. Terwijl dat niet altijd makkelijk is, toch? Uh, dat lijkt mij ook niet, zeker niet in deze tijden. Uh, en ik denk ook dat heel veel werkgevers al gewoon met de calculator narekenen... dat het een stuk goedkoper wordt. En dat ze denken, nou ja, goed, die zes maanden WW die die betaal ik dan wel. Dat is misschien uh, een fractie van wat ik nu betaal. Ja, nu is het dus zo dat twee instanties dat werk doen. Hè? Het UWV ja. en de kantonrechter. met name het UWV. Wat, wat is de toekomst dan van het UWV als dit allemaal niet meer hoeft te voeren? Nou, op, op dit gebied is die toekomst niet zo best voor het UWV. Want die hele ontslagtaak die, die komt min of meer te vervallen. Die komt bij de rechter te liggen. Uh, dus dat ziet er voor het UWV uh, vanuit dat perspectief niet zo best uit. Oh ja. Meer werk voor u als uh, arbeidsrechtadvocaat? Nou is de vraag. Uh, kan twee kanten op gaan. Het is natuurlijk nog de vraag hoe die regels uitwerken. En, en een belangrijk punt ook in de plannen is dat de ontslagvergoeding gebruikt moet worden uh, door werknemers voor, uh, voor werk naar werk trajecten. Dus een werknemer mag er ook geen spaarpotje meer van Ach. maken. Dus de overheid gaat zich ook bemoeien oh, met de besteding van de nou, nou. slagvergoeding. Ja, dus dat zal nog wel wat perikelen geven. En ik denk dat hier en daar nog wel wat uh, partijen proberen... daar ont ontwijkingsmethodes uh, voor te bedenken. Er gaat dat ongetwijfeld stevig over gedebatteerd worden. Uh, met name door de partijen die het niet mee eens zijn ongetwijfeld. Absoluut. Maarten van Gilderen, arbeidsrechtenadvocaat. Dank u wel. Graag gedaan. Zuinig, zuiniger, zuinigst. Tijdens de Eco-marathon in Rotterdam proberen de deelnemers... zoveel mogelijk kilometers uit één liter brandstof te persen. Tegen vier uur zijn ze vertrokken. 4, 3, 2, 1, go! En zo is de eerste gestart. Een rondje rijden van 1,6 kilometer. En dat al tien keer, dus in totaal 16 kilometer. Van tevoren is gemeten wat er in de tank zit. Na de rand wordt dat natuurlijk nog een keer gemeten. En het verschil wordt dan in kilowatturen berekend. En op die manier wordt berekend wat het verbruik eigenlijk geweest zou zijn per kilometer. Zou u nou in zo'n autootje kunnen zitten? Ik denk het wel. Ja, toch wel? Jawel, jawel. U bent wat, wat ouder, wat, wat grijzer. Ja, ik trek mijn benen wat op en... Dan, dan pas ik er wel in. Het is wel leuk voor de deur. Ja, ja inderdaad. Neemt niet veel plaats in voor uh, parkeren. Uh, ik zal een hoop bekijks hebben, denk ik, in de straat, maar dat heb ik nu ook. Dus, uh... maar waarom? Nou, nee, dat is een gek uitje. Ja, Wat heeft u nu, voor auto? Dus, uh, nu, helemaal niet. Ik heb een fiets. Dus. <laughs> maar van waar uw interesse hierin dan? Nou, ik vind het gewoon leuk. Ik, uh, en ook omdat het op uh, zonne-energie gaat en zo. Dat uh, vind ik wel interessant. Ja. Zal het de toekomst hebben, denkt u? Ja, ik denk het wel, want ze zijn nu toch al bezig met. Uh, met auto's meer energie vrij te maken en zo. En, uh, ja, ik denk het wel. Weet u nou wat ik vreemd vind? Dat. dit wordt georganiseerd door Shell. Maar die hebben er belang bij om zoveel mogelijk benzine te verkopen. Ja. En dan organiseren ze een event waarmee zo min mogelijk benzine ja. wordt gebruikt bij zoveel mogelijk kilometers. Ja, dat weet ik ook niet. Ik denk meer namaken of zo, ik weet het niet. Ik, uh... Ik heb geen idee, weet u het? Laten we ze gaan vragen. Ja. En die vraag die stellen we aan Patricia van Schie van de Shell. Ja, het is natuurlijk een spannende combinatie. Zo zuinig mogelijk rijden bij Shell. Maar het is wel in ieders belang. We willen eigenlijk zo lang mogelijk met al onze bronnen doen. We hebben ze allemaal nodig in de toekomst. En energieefficiëntie is daar wel echt een hele belangrijke onderdeel van. Maar dat is niet helemaal het beeld wat ik heb van Shell. Je moet toch zoveel mogelijk liters verkopen? Ja, maar dat willen we ook nog over hele lange tijd nog blijven doen. Dus daarom, als we nu zo zuinig mogelijk allemaal zijn... en daar moeten we allemaal stapjes voor zetten. Ja, dit helpt enorm om mensen een andere mindset te geven. Om innovaties te stimuleren op dit gebied. Dus vandaar, dit zijn de ingenieurs de toekomst hebben ze straks allemaal nodig. Maar dit zijn ook auto's die rijden op waterstof. Dat is een hele andere brandstof dan waar Shell op dit moment in handelt. Ja, nou de Eco-Marathon gaat echt over duurzaam, over toekomst... en we willen al die verschillende brandstoffen een kans geven. En dat laten we eigenlijk met de Shell Eco-Marathon zien. Wat rijdt u overigens zelf? Ik eh, rijd vaak met de trein, dat spijt me. U bent dus vaak te laat? Nee, het valt reuze mee. Patricia van Schie van Shell bij de Eco-Marathon in Rotterdam. NOS Radio en Media Overzicht. De BBC vindt het een beschamende dag voor het internationaal recht. Terwijl nabestaanden van de massamoord in Srebrenica bij het Joegoslavië tribunaal de meest verschrikkelijke dingen moesten aanhoren, werd duidelijk dat de aanklagers hadden nagelaten om duizenden pagina's met bewijs te delen met de verdediging van ex-generaal Mladic. De advocaten van Mladic zeiden vervolgens tegen de rechtbank dat ze minimaal nog zes maanden nodig hebben om die stukken te bestuderen. Volgens de BBC dreigt het nu een slopend en frustrerend proces te worden. Maar wel vindt de BBC het interessant dat er iets meer duidelijk is geworden... over de lijn die de verdediging kiest als het gaat om Srebrenica. Volgens zijn advocaten was Mladic toen de moorden plaatsvonden... op een bruiloft in Belgrado volgens de aanklagers is het onvoorstelbaar dat de moorden zijn gepleegd zonder dat Meladits er vanaf wist. De papieren kranten zijn vandaag niet verschenen in verband met Hemelvaartsdag. Wel heeft de Volkskrant op de website een analyse van het lenteakkoord. Dat akkoord laat volgens de kranten zien dat er sprake is van een kloof die dwars door de Tweede Kamer loopt. Aan de ene kant zijn er partijen die tot dat bezuinigingsakkoord zijn gekomen. Aan de andere kant staan de grootste oppositiepartijen, inclusief de PVV. En dus denkt de Volkskrant dat de vraag van de komende verkiezingscampagne gaat worden... wie steunt de bezuinigingsmaatregelen en wie niet. De krant vermoedt dat dat dilemma's oplevert bij een aantal partijen... want er is zelfs voor de Partij van de Arbeid wel het nodige uit het akkoord te verdedigen. Want dat akkoord van de vijf partijen heeft voor de Volkskrant in ieder geval... wat dat in ieder geval lijkt te bevestigen voor de Volkskrant... is de reden waarom Geert Wilders de onderhandelingstafel heeft verlaten. De maatregelen die AOW'ers hard zouden raken... De krant constateert dat mensen met een AOW-uitkering plus een klein pensioen er inderdaad iets op achteruit lijken te gaan. Op deze hemelvaatsdag heeft de website van het Katholiek Nieuwsblad geen actueel nieuws. Wel is er een artikel over een nieuwe game die is gebaseerd op het leven van Jezus. Dit spel is te spelen via het sociale netwerk Facebook. De Jesus Game is gemaakt door een gameontwikkelaar die eerder De Reis van Mozes heeft geproduceerd waarvoor 2 miljoen mensen zich hebben geregistreerd. De nieuwe game, de reis van Jezus, moet volgens de maker... mensen een kans geven om het leven van Christus te ervaren. Goed, hij hoopt met het nieuwe spel het evangelie naar de mensen te brengen. Op de site van de NOS, nos.nl, staat een filmpje van de gevluchte pingwing in Japan die weer is opgedoken. Pingwing nummer 337 ontstapte in maart uit een dierentuin door over een vier meter hoge muur te klimmen... en zich door het prikkeldraad te wurmen. Nieuwszender ITN sprak met de mensen die afgelopen maanden jacht op hem hebben gemaakt. Die constateerden dat het goed met hem gaat en dat hij zelfs iets is aangekomen. Wat niet zo gek is als je in de bain net zoveel kunt eten als je op kunt. It didn't look like it had got thinner over the last two months or been without food. It doesn't seem to be any weaker. So it looks like it's been living quite happily in the middle of Tokyo Bay. It's a big stretch of water, so for a penguin, it's eat all you want. And you know, the water's a good temperature too. But you'd really have to ask the penguin, wouldn't you? Nog even snel terug naar RKC Vitesse, Ronald's. Wilfried Boni maakt de 2-1 voor Vitesse. Fout achterin bij RKC. Rechtdoor naar Zoet en niet falen. 2-1 dus voor de Arnhemmers. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan ook het vervolg van deze wedstrijd in Waalwijk. Nog 20 minuten voor deze wedstrijd RKC-Vitesse. Tot, tot zo. Dan kom je tot twee dingen: True Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. In twee dingen te gast professormeester Pieter van Vollehoven. Weet u wat ik zo aardig vind? Deze vogel laat via dit geluid weten dat hij daar zit. In de eerste Nationale Vogelweek praat hij over zijn grote liefde voor de natuur. Ik vind het een fantastisch geluid. Op deze hemelvaartsdag professormeester Pieter van Vollenhoven. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.